Levi van Eck met het NOS-journaal. Mensen die hun huis verduurzamen... kunnen die investering maar moeilijk terugverdienen. Hun bijdrage aan het halen van de klimaatdoelstellingen... zijn daarom veel kleiner dan waar het kabinet van uitgaat. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving. Het kabinet wil dat alle woningen in 2050... van het gas af zijn en energie-neutraal zijn. De huidige subsidieregelingen zijn volgens het PBL... niet genoeg om dat financieel aantrekkelijk te maken... In veel gevallen verdienen huiseigenaren die investering nooit terug... of pas na tientallen jaren. Op internet gaan vakantiefoto's rond van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Op een daarvan is te zien dat het koningspaar vlak naast de man staat... zonder dat er anderhalve meter afstand wordt gehouden. Volgens RTL Nieuws is die foto genomen op het Griekse eiland Milos... en is de man een van de eigenaren van een restaurant. De koning en koningin zijn op vakantie in Griekenland... De Rijksvoorlichtingsdienst wil er daarom niets over zeggen, omdat het om een privésituatie gaat. Curaçao heeft per direct alle dans- en muziekactiviteiten verboden. In kerken mogen geen koren meer zingen en horecabezoekers moeten contactgegevens achterlaten, meldt persbureau ANP. Aanleiding voor de maatregelen is dat er twee nieuwe coronabesmettingen gemeld zijn. In totaal zijn nu vijf mensen besmet op Curaçao. Sinds maart zijn er 39 coronagevallen geweest op het eiland. Bayern München heeft de Champions League finale gewonnen van Paris Saint-Germain. Het werd 1-0 in Lissabon. De enige goal kwam van Kingsley Coman. Het is de zesde keer dat Bayern de Champions League wint. De Duitsers komen daarmee qua Champions League titels op gelijke hoogte met Liverpool. Alleen Real Madrid en AC Milan wonnen het toernooi vaker. Het weer verspreidt over het land vallen buien. De temperatuur ligt vanaf rond de 16 graden. De komende dag wisselvallig met vooral in het noorden kans op buien. Tussendoor schijnt ook de zon en het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM, met, met nu de nacht. Mesdames, Messieurs, le disjockey Zach est de retour. Jokez H est de retour.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 Want attention He yeah. Right. please tell us why. Oh, my God. Together all fall on what shall we drink now, raise your glass We saved the week, but now we play What shall we drink now, together I'll fall Set.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 I you. Van ZFM Zandvoort en van 106.9 FM. ZFM the morning, constantly, I try